5 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Mogelijk pas eind komende week prognose over Prins Frizo. Egypte kiest begin juni nieuwe president. En Sven Kramer en Irene Wüst winnen goud op WK Allround. <middels> De gezondheidstoestand van Prins Frizo kan mogelijk pas aan het eind van de komende week een prognose worden gegeven. Dat heeft de Rijksvoorligingsdienst laten weten. Voor nu blijft de toestand zoals die was, stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Verslaggever Menno Remmeijer in Innsbroek over het persbericht van de RVD. Het is in ieder geval niet het gehoopte positieve medische nieuws, zeggen neurologen die we gesproken hebben. Eh, het zegt ook eh, iets eh, over vergelijkbare situaties, want in vergelijkbare situaties zou je in deze fase testen doen. Dat wordt nu waarschijnlijk ook gedaan, daar zou je dingen uit af moeten lezen. Alleen zeggen de neurologen ook, eh, het lijkt erop dat de artsen hier in Iensbroek eh, zich niet willen binden al aan een prognose. Dat is ook niet zo heel erg gek, want hoe meer tijd je neemt, hoe zeker die je uiteindelijk bent van de prognose eh, dat die ook uitkomt. En dat je die dus niet steeds bij hoeft te stellen. Hoe meer tijd je neemt, hoe zeker dat je bent dat je prognose ook wordt zoals je die eh, hoopt dat die wordt. De zin betekent, zeggen die neurologen ook, dat ze waarschijnlijk niet helemaal opening van zaken willen geven. Het hoeft dus geen verslechtering te betekenen ondanks het feit dat er eerst gesproken werd over eh, prognose stellen eh, in enkele dagen. Zoals de eerste communiqués luiden. En nu dus eh, pas aan het eh, eind van de week wel Licht Kan natuurlijk altijd eerder. Koningin Beatrix en prinses Mabel zijn weer vertrokken uit Innsbroek. Ze bezochten de prins daar in het ziekenhuis. Prins Frizo heeft nu twee nachten doorgebracht op de intensive care. De prinsen Willem-Alexander en Constantijn en prinses Maxima zijn vanochtend in leg met hun kinderen en de twee dochtertjes van prinses Mabel en prins Frizo gaan skiën. De presidentsverkiezingen in Egypte zijn begin juni, zo hebben regeringsfunctionarissen bekendgemaakt. Het zijn de eerste presidentsverkiezingen sinds de val van president Mubarak in februari vorig jaar. De militaire machthebbers staan onder grote druk om de macht snel over te dragen aan een burgerregering. Kandidaten voor het presidentschap kunnen zich vanaf 10 maart inschrijven. Ze krijgen daarna drie weken de tijd om een campagne te voeren. In de eerste week van juni zijn er dan verkiezingen zodat een nieuwe president eind juni kan worden geïnstalleerd. Sheikh Hazem Abu Ismail, een bekende tv-presentator... heeft zich namens de moslimbroederschap kandidaat gesteld. De moslimbroederschap won bij de parlementsverkiezingen... bijna de helft van de zetels. In de hoofdstad Dakar van Senegal zijn opnieuw rellen uitgebroken. Het was de vijfde dag van ongeregeldheden... in de aanloop naar de presidentsverkiezingen volgende week zondag. De politie gebruikte traangas tegen een groep demonstranten bij een moskee. In het gebouw werd overleg gevoerd door religieuze leiders... Die bespraken een incident van vrijdag... waarbij de politie veel geweld had gebruikt tegen betogers. De spanningen rond de verkiezingen in Senegal zijn hoog opgelopen. Nu de 85-jarige president Wade alles doet om zich opnieuw herkiesbaar te kunnen stellen. Het Constitutionele Hof heeft daarvoor de grondwet aangepast... omdat een president tot nu toe maar twee Amstermijnen mag hebben. Sven Kramer en Irene Wüst hebben in Rusland... allebei de wereldtitel Allround veroverd. Voor Wüst was het de derde keer, voor Kramer de vijfde... Bij de mannen was het hele podium oranje. Jan Blokhuizen eindigde als tweede. Brons was voor Koen verwij. Bij de vrouwen eindigde de Tsjechische Martina Sablikova als tweede. Voor de Canadese Christine Nesbit. Linda de Vries werd vierde. Dan voetbal. In de Eredivisie zijn de koplopers PSV en AZ... allebei tegen een nederlaag opgelopen. PSV verloor de uitwedstrijd in Groningen met 3-0. AZ ging in Utrecht met 3-0 onderuit. Ajax boekte thuis een 4-1-overwinning op NEC. PSV en AZ hebben nu allebei 45 punten, twee meer dan Heerenveen. Feyenoord is vierde op vier punten en Ajax staat daar dan weer één punt achter. De wedstrijd Vitesse-Twente is nog aan de gang. In München is de Britse bokser Derek Chisera door de politie opgepakt voor verhoor... nadat hij gisteravond ook buiten de ring had gevochten. Chisera raakte op de persconferentie na zijn verloren gevecht... om de WBC-wereldtitel slaags met zijn landgenoot David Hay. Deze ex-wereldkampioen had het gevecht als tv-commentator gevolgd... en noemde Chisera een loser. De twee kregen ruzie, waarbij klappen werden uitgedeeld... en ook zo met flesjes water zijn geslagen en gegooid. Het weer winterse buien met kans op natte sneeuw, hagel en onweer. Vanavond en vannacht verdwijnen de buien en gaat het overal licht vriezen. Er is dan kans op gladheid. Morgen is het droog met vooral in de ochtend veel zon. Het wordt een graad of vijf. De dagen daarna wordt het opnieuw wisselvallig en zacht. Aan de b verkeersinformatie op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden een file van 3 kilometer. En er is vertraging bij de spoorwegen. Door een seinstoring rijden er tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Wapenindustrie? Kolencentrales? Kinderarbeid? Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld? Bij de ASN-bank weet u dat wel.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 Wat doe jij met je vrienden als je wint? Kijk op vriendenloterij.nl Speel mee en maak kans op prijzen tot 1 miljoen. De Vriendenloterij. Winnen is nog leuker als je het kan delen. Bijna 7 minuten over 5. Je bent weer terug bij het zesde en laatste uur van Langs de Lijn op deze zondag. Ook zo benieuwd hoe het staat bij Vitesse Twente. Frank Wiewaert, die weet het. 37 minuten zijn we onderweg. Twente staat nog altijd voor in Gelredo. Maar Vitesse krijgt toch ook zijn kans hoor. Valt wat rustiger aan. Wat bedachtzamer. Doet er wat langer over in balbezit. Om in de buurt van Boni te komen. Maar zo gauw hij in balbezit is. Je ziet het respect bij Douglas in de duels. De angst voor die korte bewegingen van de Ivoriaanse spits. Die al een keer de buitenkant van de paal heeft geraakt. Een paar minuten geleden. Kortom, Vitesse is zeker nog niet verslagen. Daar gaat hij weer. Boni tussen drie Twentenaren in. Deze keer verliest hij het duel. Maar Vitesse verliest dan weer niet de bal. Dus is het weer even de beurt aan Vitesse. In, uh, na ruim een half uur voetballen in Gelre, Dom, maar wel 1-0 voor Twente. Hij werd zojuist in Moskou voor de vijfde keer in zijn carrière wereldkampioen schaatsen. Allround schaatsen. Sven Kramer, er staat geen maat op. Eigenlijk was het nooit echt een toernooi met spanning. Zijn laatste rit tegen Blokhuizen won hij ook met overmacht. En dus werd hij wereldkampioen. En na de race pak hij met Bert Maalderink. Ja Sven, uh, gefeliciteerd. Maar zo blij kijk je niet eens. Nou ja, 10 doet altijd een beetje pijn. Dus uh, die euforie die komt nog wel. Het moet toch wel een groot moment voor jou zijn dat je Europees kampioen wordt en wereldkampioen in het jaar dat je terug bent. Ja, zeker. Ik ben hele poos geweest natuurlijk en ja, dat is zo'n voldaan gevoel. En, ja, dit had ik een half jaar geleden echt niet gedacht. Voor het begin van de race wel? Ja, denk ik. Nou ja, ik had natuurlijk wel hele goede papieren. Als ik er 10 kilometer in ga met voorsprongen, dan moet het wel heel gek lopen. Maar ja, ik kreeg, kreeg duchte tegenstand. Maar na negen minuten dacht je van nu gaat het gas erop. Ja, nou. Toen uh, ging Jan een beetje naar de 31 hoog. En uh, dat was voor mij een goed moment om uh, door te halen. Ja, maar je, je doet het heel spannend uh, zoals je praat, zoals je schaat. Het gaat allemaal vrij relaxed. Nou, zo oogt het misschien, maar uh, de benen doen wel uh, degelijk pijn. Hoor. Denk je dat ook meteen aan de uh, historie en zo? Dat jij de derde man bent die vijf keer wereldkampioen onround wordt? Ja, dat is uh, mooi meegenomen. Maar... Uh, Volgens nog ben ik het meest blij dat ik gewoon weer terug ben op niveau en uh, ja, dit uh, geeft gewoon een superfool. Ben je daar helemaal niet mee bezig met uh, in de historie terechtkomen? Nee, nou ja. Of doe je dat pas op het moment dat je echt klaar bent ooit? Ja, nou ja kijk dan is het leuk om in de boeken te kijken, maar uh, volgens nog ben ik daar niet mee bezig. Maar het zijn wel leuke bekomstigheden, dus. dat zeker. Wat ik ook een leuke bekomstigheid vond, hoe jij over de finish kwam zo net. Ja, dat was even een reminder aan de, de kickfinish van uh, Budapest en... Uh, ook al een beetje beekse kastjes bedoeld natuurlijk en uh, ik, had, uh, ik was niet blij met die protesten daar en uh, daar had ik ook wel een beetje mee te maken. Nou, vier afstanden gereden hier, echt prachtig gereden, 500 meter oké, okay. dat was wel minder misschien. Wat was jouw mooiste moment? Wat was jouw mooiste moment? Uh, de vijf kilometer. Waar ja, ja. zat hem dat dan in? Nou, toch wel uh, ja, gewoon uh, een hele goede tijd. Uh, en uh, eentje die, uh, die, ja, waar niet veel andere rijden is 614 op zo'n soort baan En uh, ja, dat geeft me wel gewoon nog het gevoel en uh, ook de manier waarop ik hem rijd heel erg uh, vlak. Dus uh, daar kan ik meer na de week afstanden. Nou, uh, nog een laatste vraag trouwens. Waar rij jij volgend jaar? Daar heb je niks over willen zeggen. Je zei gisteren, ik ben altijd eerlijk. Waar rij jij volgend jaar? Ik weet het echt nog niet Bert. Als ik het nu zo weet zou ik het tegen je zeggen. En uh, ik, uh, ik ga van de week een keer naar Hoogveen toe. En uh, misschien uh, komen we al met gebak terug. Nou, vanavond ook gebak. Gefeliciteerd. Ja. Okay. Sven Kramer dus, wereldkampioen bij de mannen. Irene Wust bij de vrouwen. Prachtig toernooi voor de Nederlanders. Uh, Joris en Erben, uh, ook wel een wereldkampioenschap met heel weinig toeschouwers. Hè? Dat zie je niet bij veel sporten. Ja, viel een beetje tegen. Vijf, ja. zeshonderd man met op de hoofdtribune wel veel enthousiasme. Veel oranje, veel Russen met vlaggetjes. Uh, ja. Nederlandse vrouwen met pippi Langkous spruiken op uh, het kleintje pilswasser. Maar dat was het dan ook wel zo'n beetje. Moeten we eerlijk in zijn? Ja. Het is een schitterende hal waarin Erwin nog een keer een wereldbeker gewonnen heeft. Ja, meen ja. Ik? ja, ja. klopt. Ja. Hebben we het nu niet over. Mooie hal, weinig publiek. Veel Nederlands succes. Buust wint bij de vrouwen. Haar derde wereldtitel 1, 2, 3 voor Nederland bij de mannen met natuurlijk Sven Kramer op één. Het is al meerdere malen gezegd. Zijn vijfde. En ja, dan ga je toch even weer zeggen, is het nou niet heel jammer, Erben, dat waar zijn de Aziaten, waar zijn de Canadezen? waar zijn de Amerikanen? Is het schaatsen niet heel saai zo met alleen maar Nederlanders en dan de rest? Ja, nou, Sven Kramer is gewoon heel erg goed. Hij is uh, niet voor niks vanaf nu de beste allrounder die Nederland ooit gekend heeft. Ja, want Rintje maar vier keer wereldkampioen all-round. Zes keer Europees kampioen. Maar ja, Sven is hem nu in wereldtitels voorbij. Dus vijf keer wereldkampioen en vijf keer Europees kampioen. Ja, dat zegt meer iets over Sven dan over de, dan over de concurrentie, denk ik. Sven is gewoon heel erg goed. En Bucco, en als je kijkt naar Skobref, ze zitten ze er allemaal niet ver achter. Maar uh, ja, voor hetzelfde geld uh, is, is het overal, over een jaar anders. En ik denk dat je moet koesteren wat, wat je hebt, je moet ervan genieten. Nederland is gewoon heel erg goed. En inderdaad, misschien moet je benadrukken hoe geweldig het is... dat de man zijn 15 titel pakt. Immers, de twee anderen die dit deden... en dat waren een Finn Doenberg en een Matissen. die deden dat, 80, 90, bijna 100 jaar geleden. En daarna is die sport natuurlijk wel mondialer geworden... en groter en sneller en flitsender. En er werd uh. beter getraind en toch krijgt hij dat voor elkaar. En de manier, de achterloze wijze waarop Sven Kramer het deed... een 10 kilometer, en hij rijdt echt tegen Jan Blokhuis... Hè? Ja. en die moet hem onder vuur nemen. Maar eigenlijk hypnotiseert hij hem... Met zijn klasse en zijn uitstraling. En hij rijdt bijna fluitend naar 13.08 en naar de wereldtitel. Ja, inderdaad. Maar heeft het is uh, natuurlijk, natuurlijk rekening. Maar dat, dat, dat is ook Oranje. Oranje moet je een goed gemiddelde rijden. En dan word, dan word je wereldkampioen. En dat, dat beheerst Sven gewoon heel erg goed. Sven wordt nu al wereldkampioen. Allround. Dat wil helemaal niet zeggen dat hij zonde ook bij het weken afstand de 5 en de 10 ook fluitend gaat, gaat, gaat, gaat winnen. En ik denk dat je ieder. Succes gewoon. Je moet vieren. Je moet er hartstikke blij mee zijn. Je moet zeker weten dat je nu ook even... Want we hoorden net Sven Kramer. Dan zei hij van ja goed, het, het doet me allemaal niks die uh, statistieken. Nou het doet hem wel degelijk iets. En anders dan, dan, dan, dan wrijf ik hem dat zo meteen nog wel even in. Want het is heel, het is, dit, je moet er echt even bij stilstaan dat je nu gewoon de grootste bent. De grootste, de grootste oranje die we ooit gekend hebben. En nog even over, over TVM. Hè, want het is Sven Kramer is Precies, natuurlijk ook een echte, ik, een echte, een, een echte ja. strategisch. Is het, hè. Want je zit vol in die, in die, in die, in die onderhandelingen. Arjan Bos, de directeur van TVM, zei, had vanochtend nog op de radio of op TVM-tv gezegd van... Wij gaan er zeker weten uitkomen. Nou, ik wil dat gesprek volgende week in Hogeveen wel eventjes, eventjes zien. Want Sven ja. Kramer die komt daarheen En die gaat een beetje pokeren, maar die heeft alleen maar azen in, in, in, in zijn hand. Dus dat gaat TVM wel een paar euro kosten hoor. Ja, en hij is, als je het over kaart hebt, de koning van het schaatsen momenteel. En hij is nog zo jong. Het gaat nog wel even duren. Ja, want dat is ook, hij is nog maar 25 jaar. Hè? Hetzelfde met Irene Wuest. Het is echt een, een, een, een gouden duo. Het is een, een, een, een, een, zo'n talentvolle tweet. We twee, twee mensen zijn het. en ze kunnen nog wel tien jaar mee. Hè? Dus hoeveel titels kunnen ze wel niet halen? Ik had het vanochtend met met Reinierisma over. Nou, die zei, die kan wel acht keer wereldkampioen worden, misschien wel negen keer, misschien misschien wel tien keer. Hij kan nog tien jaar mee. Het is ongekend het talent van Kramer, het succes hier in Moskou voor de Nederlandse schaatsen. Wust ja. wint bij de vrouwen. Linda de Vries wordt met twee persoonlijke records en bijna een PR op de 5 kilometer. Ja, en al en. Wat wijs je nu ja, aan? Ja, even Jan Blokhuizen ja, heeft ook ja, heel ja. goed gereden. Ja, ja. En Koen Verwij. niet vergeten. Koen Verwij heeft vier keer vechtend na, na, naar de finish gereden. Die heeft net eventjes ietsje minder talent dan die andere ja, twee jongens. Dat, dat, dat wilde ik benadrukken. Je ziet Kramer, de stylist en de man die het allemaal onder controle heeft. Je ziet Blokhuizen, de man met de lange adem, de diesel. En dan Koen Verwij, het vechtertje. En absoluut geen poes hè? Nee, absoluut Hij heeft het geweldig gereden en ik vind het heel mooi. Uh, dat hij dat, uh, dat podium uh, complimenteert. Nederland, dubbel goud in Moskou, dat is mooi in schaatsseizoen 2012. Dat hopelijk nog een knallend slot beleven later in maart met de WK afstanden. We deden het graag voor u en bij deze sluiten wij af. Bennenbars en Van den Berg hier vanuit Moskou. Ja, het WK Allround in Moskou. Het zit erop. Wij gaan nog even voetballen. Slotfase, eerste helft. Vitesse FC Twente. Van Wilhart. Blessure, tijd inmiddels in Gelderdoom. Twente nog altijd met 1-0 voor. De laatste wapenfeit. Het schot van Boni. Buitenkant paal. Daarna wel wat gele kaarten uitgedeeld. Daar mag Cornelissen overigens niet klagen met dat hij geel krijgt. Hij solliciteerde nadrukkelijk naar rood. Na een overtreding. Halve van achteren op de enkels van Butner was Cornelissen ruim schoots te laat. Hofs was er vervolgens. Zo boos over dat het slecht schil was. Dat hij zelf ook nog eerder dan een gil kreeg trouwens. En nu balbezit voor uh, Vitesse via uh, Ibarra. Die sla, slaat Van Ginkel over, dacht ik. En dat dacht Van Ginkel eigenlijk ook. Maar Buetner stond verkeerd opgesteld. En uh, althans, daar ging de bal ook achter. En uh, dus dacht Twente ook even over te nemen. Maar de bal wordt uh, wild over de zijlijn geschoten. Twente is nu vooral bezig met de bal zo ver mogelijk van eigen doel te houden. In de laatste minuutjes, laatste tellen van deze eerste helft. En van Arnold ook wil uh, de Rust bewaren, gooit de bal uh, van halverwege de eigen helft richting de eigen doelman... Die schiet dan weer de bal naar Kasia. Kasia naar Van der Heijden. Van der Heijden dan rustig in een driehoekje. Naar achteren Callas. Weer terug naar Veldhuizen. Ja, Twente dringt absoluut niet aan. Eigenlijk kan Fink, die deze wedstrijd probeert... zo kort als hij kan, te houden. Want het is redelijk fel, zo nu en dan. De onderlinge duels. Eigenlijk kan die wel gewoon affluiten voor de rust. Want beide ploegen nemen niet echt meer risico's... door de andere in balbezit te laten komen. Nu wel Boni aangespeeld. Halverwege de helft. Van FC Twente draait... Weer heel gemakkelijk weg. Nu bij Brahma. Maar is de afstand maar de goal veel te groot. 35 meter. Nou, die ziet Michailov echt al kilometers ver van tevoren al dat die bal ver naast gaat. En dus zal zijn doeltrap de allerlaatste actie van deze eerste helft ongetwijfeld zijn. Want Vink kijkt op het klokje, staat ter hoogte van de middenlijn in de middencirkel. Wacht tot die bal weer in het spellen, zodat hij voor de rust kan fluiten. En dat doet hij dan vervolgens ook. Twente gaat rusten in Gelredo met een 1-0 voorsprong. Dankzij die goede goal van Ver. Nadat eerst al Luc de Jong die bal van de doellijn gehaald zag worden... ging Twente nog even door met aanvallen... en vergat Vitesse verder te verdedigen... waardoor Fer van heel dichtbij de 1-0 kon maken. En dat is de ruststand in Gelderdome bij eh, Vitesse Twente. H.C. Milan is terug aan de kop van de Italiaanse Serie A. Tot met 3-1 van Cesena. Een van de doelpunten werd gemaakt door Emanuelson. De AC Milan heeft nu één punt meer dan Juventus, maar hij heeft ook wel een wedstrijd meer gespeeld. En uh, zojuist heeft Klaas-Jan Huntelaar zijn tweede goal gemaakt voor Schalke tegen Wolfsburg. Schalke leidt daar met 4-0. Het hadden er overigens drie kunnen zijn van Huntelaar. Hij miste namelijk ook in die wedstrijd nog een penalty. Gaan wij terug naar het voetbal in ons eigen land. Utrecht AZ 3-0, maar liefst Gernd, Gernd en Duplan. Mooi Sander liep rood op in de vijftiende minuut toen hij doorgebroken Utrecht er neerhaalde. Rood daarvoor kreeg de penalty, werd door Gernd benut. En Gernd dus met zijn tweede en Duplan, ik zei het u al, drie. 0. Het was een bijzondere dag in Utrecht. Ook omdat Neesu, de vorig jaar zo zeer ongelukkig getroffen speler... op de training van FC Utrecht, die zo'n zwaar gewond raakte... Eh, aanwezig was in een rolstoel in het stadion. Het was een emotievolle dag in Utrecht. En Ragnar Niemeijer praat over de wedstrijd... en al het andere met Utrecht-speler Alje Schut. Hebben jullie ooit één seconde met dit scenario rekening gehouden? 3-0 winnen van de medekoploper? Uh, nou ja, wel gehoofd, maar niet uh, echt rekening mee gehouden. Kijk, je weet dat de AZ komt... Hele, ik, ik vind dat op dit moment misschien wel de beste ploeg van uh, de competitie. En, uh, we waren klaar om de strijd aan te gaan, dat wel. We maar... nou, horen graag die collega's van de andere clubs die AZ nog gaat treffen... wat dan het geheim is om met 3-0 te winnen. Dat zijn keiharde cijfers. Ja, okay, maar ja, ze krijgen een rode kaart en uh, een penalty tegen, dus dat maakt het voor ons een stuk makkelijker. Alleen, uh, nogmaals, we zijn niet van uh, tactiek veranderd. We spelen uh, vrij fysiek, denk ik. En, uh, daarbij proberen we toch wel goed te voetballen. En, um, deze dat is niet altijd even makkelijk. Maar ik denk dat onze spits elkaar beginnen aan te voelen en dat we echt een, een team beginnen te vormen. We hebben veel tegenslagen gehad dit seizoen, veel pech en dan uh, groei je toch naar elkaar toe, denk ik. Ja, jullie spelen met een hoop mensen die op voorhand niet in het eerste helftal zouden staan normaal gesproken. Een hele lijst mensen geschorst en, en afwezig. Heeft dat nog invloed op, op je zijn als je, als je zo'n wedstrijd ingaat of zijn jullie daar inmiddels wel aan gewend? Nou, bij elke wedstrijd wel 6-7 afwezig. en uh, zelfs ook nu langdurig baseerd is ook vervelend. Maar... Het maakt voor ons niet meer uit, onze groep is zo breed geworden, is zo groot geworden, dat uh, ook degenen die, uh, die er nieuw bij zijn gekomen dit seizoen, dat die nu het gewenste niveau hebben. Dus uh, het maakt voor ons niet meer uit wie er spelen. Vorige week speelden we met Sneijder en Kali op middenveld, deze week met uh, Martensson en Azaren. Vorige week speelt Van der Marel, nu speelt Marquiet. Dat is een jongen die uh, pas een van zijn eerste wedstrijden speelt, maar die uh, speelt moeiteloos mee en dat is wel fijn. Wanneer voel je in het veld dat het binnen is? Is dat al bij rust of zeg je van, nou ja, misschien 10, 15 minuten in de tweede helft, als er dan niet tegen is gescoord, dan kan het ook? Met 3-0 moet het gewoon gebeuren Het moet gespeeld zijn in de rust. Maar je zegt wel, of we moeten de eerste 15 minuten doorkomen en misschien gaan ze alles al niet spelen. Uh, je moet gewoon heel scherp blijven en, uh, en ze niet het idee geven dat er niets te halen valt. Kijk, als zij meteen naar rust 1-3 maken, dan, uh, dan krijg je toch een soort bepaalde onrust en dat wilden we per se voorkomen. Even heel kort door de bocht. Als jullie met dit fysieke spel wat je zegt, met 3-0 winnen van AZ en tegen andere tegenstanders die veel minder zijn of lijken, uh, verliezen. Heb je dan iets in die andere wedstrijden fout gedaan? Uh, vooral op het begin van het hebben we heel veel fout gedaan, denk ik. Kijk, we hebben nu al wel, je moet niet vergeten... dat we de laatste twaalf wedstrijden alleen maar ploegen uit het linker hebben getroffen. Behalve vorige week met Den Haag. Voor de rest hebben we alle topploegen al bijna gehad. We gaan volgende week naar Twente uit. Dan krijgen we alleen een fijner nog en de rest hebben we iedereen al gehad. Geloof jij in, in extra krachten in, in de sport, in het voetbal? Ik bedoel, mysterieuze krachten. En dan doe ik natuurlijk op, op het verhaal Mihai vandaag weer. Nou ja, natuurlijk. Uh, het geeft ons wel een ontzettende motivatie. Alleen uh, sowieso, ons team groeit heel erg naar elkaar toe de laatste, wei, de laatste weken. We hebben wel wat uh, naar uit. Dat was het, uh, echt dramatisch. Zijn er zijn wel wat harde woorden gevallen. En dan, uh, dan merk je toch dat je met elkaar en door elkaar uh, wat scherper wordt. En ook meer een team wordt. En dat, uh, dat zie je nu duidelijk op het veld. Vertel eens over Nezo, want dat bepaalt dan voor het publiek voor een groot deel vanmiddag de wedstrijd. vooral met de inzameling. Ja, voor de aftrap is hij in beeld op het scorebord te zien. Ja, bedoel, dat, dat, dat neem je toch mee? Tuurlijk, kijk, uh, je krijgt een extra, extra motivatie. Je weet dat uh, het vandaag zijn verjaardag is. Dat uh, de Nemea Nezo Foundation nu in de schijnwerpers wordt gezet. En dan uh, daar wil je toch uh, extra luister bij zetten door een overwinning. En uh, nou, dat we dat hebben kunnen doen is natuurlijk hartstikke mooi. 1976, dus aan mij de eer om hem af te kondigen, de Tramps met Hold Back the Night. Een rare middag in de eredivisie FC Groningen, PSV 3-0, FC Utrecht AZ 3-0. Ja, het zijn toch opvallende nederlagen voor de koplopers van, uh, van Nederland, PSV en AZ. Ajax won ondertussen met 4-1 van NEC. Goeie eerste helft, waarin Ajax al met 3-0 voorspond, uh, stond door goals van twee tweemaal en Vertongen. Maar na de rust Ajax zakte een beetje in. 4-0 nog wel, Siem de Jong, maar 4-1 werd het door Van Eijden... Jeroen Guterig sprak na afloop met de coach van Ajax. Of je tevreden is of niet, ben benieuwd. Frank de Boer. Het is een lucratief weekend voor Ajax, Frank. Waar ben je meer tevreden over? Het feit dat de concurrentie punten laat liggen... of dat jullie hier winnen van de NEC? Nou ja, in eerste instantie moet je hier thuis winnen. Dat hebben we gedaan. Ook na een zware Europese wedstrijd, donder. Heel kort op elkaar allemaal. Dat heb je eigenlijk misschien wel gezien bij de concurrentie natuurlijk. Dat dat ook zijn gevolgen heeft. Als je dan met rust 3-0 voor staat... Ja, dan is dat een heerlijke uitgangspositie. Alleen vind ik dat we de tweede helft ons veel tekort hebben gedaan. En met name onze supporters. En dat je eigenlijk uh, bijna een wanvertoning de tweede helft neerzet. En dat je eigenlijk bijna nog in de wedstrijd laat komen. Gelukkig maak je nog 4-0. Uh, nou, dan denk je dat het helemaal makkelijk wordt. Ja, dan blijven we heel slordig. En uh, dan pik ze ook verdiend een goaltje mee. Het lijkt wel alsof dat het je humeur bepaalt nu. Ja, ik wil gewoon zien als je een soort vrijheid als je met 3-0, 4-0 voorstaat. Dat je dan het spelpatronen gaat zien wat je graag wil zien. Ja, dan doen we juist voor verkeerde keuzes. En misschien heeft het ook wel te maken dat het gewoon best zwaar is. Na een uur is misschien de pijp op na zo'n zwaar weekend. Nou, niet voor niks denk ik, heeft PSV verloren, niet voor niks heeft AZ verloren, denk ik. En het kan allemaal daarmee te maken hebben. Toch even terug naar de eerste helft. Want ik kan me voorstellen dat je wat dat betreft wel tevreden bent... de manier waarop het is verlopen. Ja, zeker. Een paar goede aanvallen en goede goals. NEC heeft ook nog wel één of twee kansen gecreëerd. Maar meer door ja, opportunisme, vooral met lange ballen en dan het aansluiten. Nou, dat wisten we van tevoren. Maar ja, we proberen het te domineren. Dat hebben we denk ik gedaan en onze kansen gecreëerd. Heel veel ook vanaf, denk ik, 20 meter geschoten op goal. Die net niet uh, de goede richting hadden. Of dat Babels hem uh, stopte. Dus uh, er was zeker dreiging en dominantie en uh, drie goals. Dus uh, ja, meer kon je niet winnen. Weer twee doelpunten van Bouillic Ja, zeker. Die, uh, het gemiddelde gaat goed met hem. Ja, zeker. Maar daarna moet je hem eraf halen. Hij werd even behandeld uh, aan zijn knie. Uh, wat is er aan de hand? Nou, hij kreeg een verkramping. Hij had uh, eigenlijk de laatste twee wedstrijden. En daarom moest hij ook eigenlijk uh, tegen Manchester al eerder eruit. Een beetje verkramping in zijn kuit. En het uh, nu een beetje ietsje hoge verkramping. Dus we willen hem ja, 3-0 dan willen we helemaal geen risico's nemen. En dan weet je dat je uh, ook nog loderen op de bank hebt. Dus uh, vandaar die keuze. Ja, je bent ermee begonnen om hem uh, in de basis te zetten. Dat werkt wel, hè? Ook voor je ploeg. Het lijkt wel alsof er meer duidelijkheid is. En met Siem de Jong op het middenveld heb je daar ook wat meer voetbal. Ja, maar kijk, we wisten dat NEC uh, heel gegroepeerd, eigenlijk met z'n elven op de. Uh, Eigen helft zouden staan. Ja, dan moet je ook een, een targetman voorin hebben. Omdat je heel uh, vaak zeg maar, op 20 meter van de goal uh, afkomt. Nou, dan is Dimitri natuurlijk een hele goede optie. Kun jij een voorspelling doen over deze onvoorspelbare competitie? Nee, dat doen we niet. We moeten gewoon naar onszelf kijken. Wij uh, hebben nu een klein beetje de aansluiting gevonden. Maar nogmaals, wij moeten gewoon van wedstrijd tot wedstrijd leven. En uh, drie de wedstrijden van tevoren of vier. Moet je echt kijken hoe de stand van zaken is. Doet wat dat betreft toch een klein beetje denken aan vorig jaar? Nou, als dat het een scenario is, dan zal ik er direct voor tekenen. <laughs> dat snap ik ja. Maar is het ook nog realistisch? Nou ja, we zullen zien. Nogmaals, wij moeten gewoon, uh, als wij nu heel veel wedstrijden achter elkaar gaan winnen, nou, denk ik dat we heel dichtbij komen. Ja. Frank de Boer zei dat. Iedereen is weer optimistisch in Nederland. Elke trainer zijn er heel wat clubs die kampioen kunnen worden. We gaan even naar het schaatsen. Kramer 1, Blokhuizen 2, Verwijt 3, Oranje 1, 2 en 3 op de WK Allround. De klassieke vraag doemt dan op. Zijn wij zo goed? Of is de rest een beetje minder goed geworden? Het antwoord komt van Jan Blokhuizen. Uh, ja, goed. Ik denk dat wij, uh, dat wij gewoon een stuk beter zijn geworden. En uh, met name dan uh, ja, Koen en ik... Uh... We kloppen ze gewoon op waarde, denk ik. En ja, goed, uh, zou behoorlijk wat druk gevoeld hebben. Uh, toch een eigen huis en uh, die gaat toch een beetje door het ijs, vind ik. Vind ik, uh, een beetje. Hij uh, gaat gewoon erg door het ijs. Maar ja, uh, het is gewoon mooi om, om hier met, uh, met drie Nederlanders te staan, denk ik. Ja, het bewijst gewoon dat we, dat we goede dingen doen in Nederland. Wat was voor jou mooi, het EK in Budapest of dit dit toernooi? Uh, ja, natuurlijk het WK. Het WK is nog erg hoger. En, uh, daar doet, uh, ja, eigenlijk, uh, volgens mij, de top, top 5 uh, uh, maakt niet zo heel veel verschil... met de uitzondering van dan, want, want die was er niet. Maar uh, ja, de rest van de wereld laat toch een beetje de wens over, vind ik. Ja. Ja. Hoe gaat jouw toekomst trouwens uitzien, laatste vraag? Want een kraamvroegke, die weet er nog niet. Hoe gaat jouw toekomst er nou uitzien? Um, ja Daar gaan, gaan we nu even over praten, denk ik. Ik wilde eerst gewoon allemaal focussen op het uh, WK-round. Eerst alleen maar schaats En uh, ja, nu kunnen we natuurlijk uh, naar, uh, naar de toekomst gaan kijken. En wat wordt het dan? Ja, dat kan je nu niet vertellen, maar uh, dat hoor je snel genoeg, denk ik. Radio 1, het NOS-journaal. Half zes, Jeroen Tjebkema. Over de gezondheidstoestand van Prins Frizo kan mogelijk pas aan het eind van de komende week een prognose worden gegeven. Dat heeft de Rijksvoorligingsdienst laten weten. Voor nu blijft de toestand zoals hij was stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Prins Frizo heeft nu twee nachten doorgebracht op de intensive care in het ziekenhuis in Innsbroek. In Rotterdam gaan vier culturele instellingen samenwerken onder de naam Theater Rotterdam. Het zijn de Rotterdamse Schouwburg, het Rood Theater, Wonderbaum en Productiehuis Rotterdam. Ze hebben een gezamenlijke subsidieaanvraag gedaan bij de gemeente. Volgens de instellingen is de samenwerking uniek in Nederland. Ze hopen samen meer publiek te bereiken voor theater en andere podiumkunsten. De presidentsverkiezingen in Egypte zijn begin juni, zo hebben regeringsfunctionarissen bekendgemaakt. De militaire machthebbers staan onder grote druk om de macht snel over te dragen aan een burgerregering. De verkiezingen zijn in de eerste week van juni, zodat de nieuwe president eind juni kan worden geïnstalleerd. Dat waren de hoofdpunten. Het weer. Echt Hiemstra. Er zijn nog steeds winterse buien, met tussendoor ook brede opklaringen. En vanavond neemt de buigheid geleidelijk af. Vannacht kan er aan de westkust nog een enkele bui overtrekken, maar verder blijft het droog. De wind neemt af en daardoor gaat het ook flink afkoelen. De temperatuur zakt naar rond het vriespunt op de Wadden tot plaatselijk min 5 in het binnenland. En verder kan het plaatselijk glad worden door bevriezing van natte wegen. Morgen begint de dag winters, wit bevroren weilanden, overal lichte vorst. Gladheid kan voortduren tot een uur of tien in de ochtend. Het blijft overal droog en de zon schijnt volop. In de loop van de dag komt er wel iets meer bewolking, maar het blijft mooi weer. De temperatuur die loopt op naar zo'n 5 à 6 graden. Morgen begint de dag rustig, maar in de loop van de dag wakker de wind aan. In de middag staat er een matige, aan zeekrachtige wind. Windkracht 4 tot 6. En de wind waait overigens uit het zuidwesten. Dinsdag is er veel bewolking. In het noorden kan wat regen vallen. Het wordt ook wat zachter, ongeveer 7 graden. En die trend zet door op woensdag en donderdag. Donderdag wordt het een graad of 10. Bijna drie minuten over half zes. We zijn weer begonnen. Dat wil zeggen Vitesse en FC Twente, van Wieluart. Eén minuutje na de pauze. Bij de ploegen ongewijzigd uit de kleedkamer gekomen. Gewoon dezelfde spelers. En Vitesse in uh, balbezit via Ibarra. Maar die levert dan weer heel slordig in. Althans bijna in bij Shatli, Maar hij schiet dan zo hard tegen de Twente-speler op. Dat hij de bal weer terugkrijgt. Dus kan Vitesse gewoon door aanvallen. Met Hofs. Die de bal krijgt aangespeeld. Maar slecht aanneemt van via Van der Heijden. En dan Kallas ingespeeld. Die probeert wel in te schuiven. Maar loopt voor de zekerheid maar niet zo gek ver door. Is Boni nu een middenvelder geworden. Die daar het spel staat te verdelen. En Van Ginkel niet weet te bereiken. Rosales zit ertussen. En dan komt uiteindelijk Yasuda er niet uit in balbezit. Neemt de bal slecht aan. Zo slecht dat hij zo. ...over de zijlijn rolt en dan heeft Twente door eigenlijk vooral niet in te grijpen... uiteindelijk eigenlijk toch de bal gekregen op 15 meter van de eigen achterlijn aan de linkerkant... ...waar Rosales nu gaat gooien, eventjes wijst in de richting van Luc de Jong. Daar moet je ongeveer gaan staan om de bal door te koppen, doorkoppen lukt niet... ...maar het is uiteindelijk wel Jon die daar in balbezit komt. Nu tussen drie Vitesse-spelers in, komt hij wel in balbezit, kan hij nu het duel aangaan met Callas. Hij gaat eigenlijk het duel uit de weg, geeft dan breed op Luc de Jong... En die geeft dan weer ietsje de bal uh, terug in de richting van Jansen. En zo is ook Twente een beetje rustig aan het aanvallen. Daar waar Ola John eigenlijk gewoon door had kunnen proberen te lopen. In ieder geval om die drie Vitesse-verdedigers een tikje nerveus te krijgen. Hij kiest voor het balbezit op dit moment voor de Twentse ploeg. Nog altijd uh, balbezit namelijk voor de ploeg uit Enschede via Wischerof. Voor Jansen ingespeeld. Weer breed naar uh, Wischerof. Even uitgeweken naar uh, de rechterkant. Mag daar geen balverlies leiden. Doet hij ook niet. Shadley ingespeeld. Die heeft wat ruimte. Steekt ook gelijk uh, het hele middenveld over. Drie Vitesse naar een nu vlak voor zijn neus. Dat betekent dat er ergens een paar Twente-spelers voor in vrij moeten staan. Eén daarvan is Luc de Jong. Die krijgt de bal niet onder controle. Maar Twente verliest hem weer niet. Jansen zit er heel goed tussen. Loopt nu ook door. Opnieuw de Jong ingespeeld. Bal voor langs geschoten. Op het moment dat daar Chatley voor staat. En. Eigenlijk Ola John iets te ver weg van de bal. Scherp, te scherp voorgegeven. Die poging van de Jong. Het is Twente voor de pauze ook al een paar keer gebeurd. Drie minuten zijn we bezig. Na rust in Gelderland tussen Vitesse en FC Twente. De Twentenaren leiden met 1-0. 5 and makes me wonder. Het is 8 over half 6. Buitenlands voetbal, ja, dat is langs de lijn. We beginnen met de Italiaanse Serie A, waar AC Milan de koppositie weer heeft overgenomen van Juve. Milan won met 3-1 van Cesena. De openingstreffer openingstrefferkamp van de Ganes Montari. Zijn debuut maakte Ubi Emanuelson, de enige Nederlander in de basis, maakte het tweede doelpunt. De voorsprong van Milan op Juventus is overigens één punt, want de oude dame won gisteren al met 3-1 van Catania. En heeft overigens ook een wedstrijd minder gespeeld, Juventus. Vrijdag verloor Inter met 3-0 van Bologna. Het gaat heel, heel matig met Inter. En de wedstrijd regerde ook nog een vervelend staartje voor Luc Castaños. De Nederlanders spuugten aan het einde van de wedstrijd... Andrea Raggi's zijn tegenstander in het geschikte scheidsrechter. Was het voorval ontgaan? Maar televisiebeelden tonen het overduidelijk aan... en Castanjos werd op grond daarvan voor drie wedstrijden geschorst. In Engeland stond het allemaal in het teken van de FA Cup. En daar wist Tottenham Hotspur in de achtste finale niet te winnen van St uh, Stephen HFC. Dat is een club uit de derde divisie. Ja, Tottenham moet zich schamen. Zonder afval van de vaart bleven de Spurs steken op 0-0. Dus volgde er een replay op White Hart Lane. De finalist van vorig jaar Stoke City plaatste zich wel voor de kwartfinale. De ploeg was met 2-0 te sterk voor Cranley F, uh, FC... uit de tweede divisie. Al na 16 minuten kwam Stoke met 10 man te staan... door een rode kaart van De Lab maar Walters en Crouch zorgden Stoke toch nog een plek... in de laatste acht van de FA Cup. En in Duitsland bewees Klaas-Jan Huntelaar weer zijn waarde... voor Schalke 04, want in de wedstrijd tegen Wolfsburg... maakte hij twee doelpunten, tenminste overigens ook nog een strafschop. Ploeg van Huub Stevens won die wedstrijd met 4-0... en blijft daardoor meedraaien in de top van de Bundesliga. Ze staan vierde, 1 punt achter de nummer drie, Bayern München... dat naar de derde plaats zakte dit weekend van de regerend landskampioen... liet gisteren twee kostbare punten liggen. Is overigens niet de regerend landskampioen, dat is Dortmund. Maar die de punten liggen bij hekkersluiter Freiburg. Het bleef daar 0-0. Vooral de eerste helft was tegenvallend. In de tweede helft liep het met Arjan Rob in de ploeg een beetje beter. Maar doelpunten maken lukte Bayern niet. Dortmund won met 1-0 van Hertha en blijft koploper. Borussia Mönchengladbach won ook en is nu tweede op drie punten van Dortmund. Nou, Real Madrid lijkt onbedreigd af te gaan op het kampioenschap in Spanje. De koninklijke boekte gisteravond een eenvoudige 4-0-overwinning op Santander. De mooiste treffer was van Di Maria, die weer terug is na een lange blessure. Barcelona moet vanavond winnen van Valencia om het gat met Madrid op 10 punten te houden. Malaga met Joris Matthijs in de basis en Ruud van Nistelhooy op de bank speelt op dit moment nog tegen Atletiek de Bilbao. De stand is 3-0 voor Bilbao. Een Belgische koploper Anderleg hoefde niet tot het uiterste te gaan om van Westerlo te winnen. Het werd 3-1. Daarmee herstelde Anderleg zich enigszins van de nederlaag donderdag tegen AZ in de Europa League. Anderleg heeft nu 10 punten voorsprong op de nummer 2, Club Brugge. Dat vanavond nog in actie komt. Zegt het allemaal niet zoveel. Wel is Anderlecht... want ze spelen daar met een play-off systeem, ...inmiddels geplaatst voor de play-offs van dat kampioenschap. En we gaan we even terug naar de Nederlandse competitie. De wedstrijd tussen Vitesse en FC Twente. En eind in de tweede helft inmiddels al Frank Wilaert. 54 minuten zijn we onderweg waar De Jong zojuist een kopkans voor langs krijgt. Hij was zeven keer succesvol in de laatste drie competitiewedstrijden. Kortom, je verwacht eigenlijk gewoon dat hij zo'n bal er dan inkopt. Dat is dan een automatisch gevolg ervan. Hij kwam helemaal goed vrij, goed voor zijn tegenstander bij de eerste paal. Maar raakte de bal niet helemaal lekker. Inmiddels Vitesse weer in balbezit. Hofs, die stuurt de Ibarra weg. Die vertrekt uit buitenspelpositie en dus kan Twente de aanval weer overnemen. Wat opvalt in die tweede helft is dat Twente Vitesse rustig het spel laat maken. En de Arnhemmers die bal wel rond laten gaan. Maar ergens onderweg dan wel weer een foutje maken in de passing. En dan Twente het over probeert te nemen in de counter. En die counter die werkt bij de NCD'ers nog niet echt geweldig. Nu dus het buitenspel waar Douglas nogal wat metertjes smokkelt. Het mag allemaal van Fink om de vrije trap te nemen. gaat richting... Shatli helemaal aan de rechterkant. En dus een goede crossbal als die was aangekomen. Maar Van Anold zit daar goed tussen. Dus kan Vitesse het overnemen. Butner komt er niet uit tegen twee tegenstanders. Uiteindelijk via een van die tegenstanders bal maar over de zijlijn geschoten. Om in ieder geval in balbezit te blijven. En Van Anold moet nu gaan gooien. Maar niemand van Vitesse die zegt nou geef maar laat maar komen die bal van Ginkel een beetje. Maar die is erg ver weg. En het duurt ook erg lang voordat Van Anold besluit om dan maar inderdaad die bal richting Van Ginkel te geven. Als hij dat dan doet wordt hij ook nog eens overgenomen door FC Twente. Jansen is het die daar... Die daar overneemt. Ver kan versnellen, natuurlijk. Als hij wat ruimte ziet, krijgt nu ook de ruimte. Breed leggen op uh, Ola John. Dat lukt uiteindelijk niet. Net niet genoeg ruimte om die paas te kunnen geven. Wel goed ingegrepen door Rosales, waardoor uh, Vitesse niet kan counteren. Twente in balbezit blijft opnieuw ver. Nu De Jong ingespeeld. De Jong wil wegdraaien bij zijn tegenstander. Legt even terug op Ver. Krijgt hem weer terug. Nu ook van de middenvelder. Even een dubbele 1-2 tussen de beide heren. En zo blijft Twente wel in balbezit. Want op het middenveld grijpt ook Vitesse eigenlijk niet in. Als daar Twente de bal heeft. Met Wischroff die nu is ingeschoven. Hij heeft ook niet echt een idee waar die bal naartoe moet. Ver is steeds de vrije man. Dus dat is de makkelijkste oplossing. Die ook steeds weer gevonden wordt. Rosales ingespeeld. Opnieuw de bal naar Ver. Daar gaat Boni nu maar eens een bezoekje aan brengen. Om daar de bal te onderscheppen. Nee, beide ploegen hebben nu besloten in de verdediging, maar is af te wachten wat de tegenstander doet. En Twente vindt het zo wel prima, zolang ze zelf de bal hebben... en die 1-0 voorsprong zoals ze die nu hebben tegen Vitesse in Gelderdome. Wat een goal! De Eredivisie. Al die. En de goal. Alle wedstrijden van dit weekend. We beginnen met Groningen, PSV 3-0. 1-0, zoek. de ruststand, Bakuna 2-0. En andermaal zoek 3-0, Manolev van PSV. krijgt twee keer geel in de 55 minuten en dus rood... Pijnlijk grote nederlaag voor PSV-trainer Fred Rutte was boos... en moest op zijn tanden bijten om de kritiek binnen kamers te houden. Ik, ik hou me nog behoorlijk in, denk ik. En, uh, het is een collectief gebeuren. En, uh, en dan kan ik iedere gedetailleerd dingetje kan ik eruit halen. Wij hebben gewoon een collectief falen vandaag. En, en dat mag niet. En, en dan kan je zeggen, ja, dan maak je hier makkelijk vanaf. Nee, dit, dit is inherent aan voetbal. Alleen, het mag ons niet overkomen als, jij wil, als je kampioen wil worden... En dan, uh, <kijf> ja, als je dan niet kunt winnen, dan moet je maar niet verliezen. Moet je maar niet verliezen. collectief falen dus, uithuilen, napraten en gewoon weer verder gaan. Er zit niets anders op voor PSV. Er komt donderdag weer voor onze wedstrijd aan. En dit, uh, ja, dit, dit, dit moeten we wegstoppen. En het zal niet al te makkelijk zijn, denk ik. Uh, het is toch een, een, een behoorlijke klap. In ieder geval voor mij zeker. Zwak PSV dus vanmiddag. Maar ook eindelijk weer eens een sterk FC Groningen. Trainer Pieter Huistra zag dat zijn strijdplan goed werd uitgevoerd. Als je tegen PSV afgelopen donderdag, bijvoorbeeld tegen de Turkse tegenstander ziet en die, die laten hun voetballen. Dan zijn ze zeer goed. Wij hebben ze nooit laten voetballen. We hebben er bovenop gezeten. En het plan wat we van tevoren uitgestippeld hadden, dat werkt uitstekend. Het werd goed uitgevoerd en het heeft ook resultaat gehad. En dan de man van de wedstrijd van Ajax afkomstige Koreaan Soek... ...stond voor het eerst in de basis, scoorde dus twee keer... ...en allemaal kijken vanavond wat met name zijn tweede doelpunt was prachtig. Ik dacht uh, toen was Dag moet uh, schieten, daarom. Hey David, David, weg, weg. En dan ik sch schoot, da daarna ik uh, scoor, ja. Ja, David David was teksteren, die wilde ook nog naar die bal komen. David David weg, weg zijn zoek en een schot van een medetje op 35-40. Heerlijk in de goal. Ja, uh, FC Utrecht AZ werd 3-0 bij de die stand al bereikt. Twee goals van Gern voor Utrecht en ook Duplan maakte er nog eentje. Dat was een rode kaart voor Mooisander van AZ al na een kwartier spelen. En AZ wist dus niet te profiteren van de misstap van PSV. De ploeg van Gert van Week ging zelf behoorlijk in de fout. De analyse van de AZ-trainer na afloop was duidelijk. Als je zo aan de wedstrijd begint, dan vraag je om, om, om moeilijkheden. Nou, die hebben we ook gekregen en dat hebben we niet meer kunnen rechtzetten. En vandaar heeft Utrecht ook dik verdiend gewonnen met 3-0. Ja, ik heb er niet meer over te melden. Maarten Martens had nog wel wat te melden, namelijk over de tactiek in de tweede helft. En we hebben gewoon getracht in de tweede helft om uh, ja, van, uh, vanuit een iets, ja, iets betere organisatie... met, met veel meer uh, passie en strijd, want dat ontbrak... Of je dan één, twee eh, doelpunten maakt en, en misschien nog dicht bij een punt komt of zo. Ja, dat, dat zie je dan wel. Maar het ging, het ging er meer over de manier waarop. En ja, dat, dat is eigenlijk zonder dat, dat, dat er rust moet gezegd worden. Want uh, ja, je vergooit het weer uh, eigenlijk allemaal in, in het eerste kwartier. Utrecht kreeg de team van AZ dus gemakkelijk op de knieën. Volgens verdediger Alje schut. Is dat niet alleen de verdiensten van uh, Utrecht? Zeker trouwens ook wel. Maar hij merkt ook dat de hele selectie een goede ontwikkeling doormaakt.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 Naar Ajax NEC 4-1-Rust 3-0. Boerjekin vertongen en Boerjekin 4-0 de Jong, 4-1 van Eijden. Relatief makkelijke middag voor Ajax in de arena. Na 8 minuten stond het al 2-0. De trainer van de Boer vond toch wel dat zijn ploegen nu daarna veel beter had kunnen uitspelen. Ik wil gewoon zien als je een soort vrijheid als je met 3-0-4-0 voor staat, dat je dan het uh, spelpatronen gaat zien. Wat je graag wil zien.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 Aan de andere kant wilde ik ze ook alle elf laten staan om uh, het gebrek aan eergevoel uh, maar de, te schande te laten worden. Uh, ik heb twee jongens gewisseld en ik heb alle anderen persoonlijk aangesproken dat het ook uh, hun had kunnen betreffen en hun ook had moeten betreffen. Ik vond het helemaal niks, ik vond het echt tien keer niks. Besluiteloos, uh, overlegloos, samenwerkingsloos, emotieloos. Uh, ik vond het echt helemaal niks. U hoorde de man die voor al dat loos overigens wel eindverantwoordelijk is... de trainer Alex Pastoor. De wedstrijden van gisteren Feyenoord RKC 1-1, Heracles Roda 2-1... Hado tegen Excelsior werd 1-1 en de Graafschap VVV 1-4. Vrijdag eindigt de hele veen tegen NAC al in 1-0. Dan gaan we eerst naar de stand. We beginnen maar eens even onderaan, omdat er bovenin nog gespeeld wordt. De Graafschap sluiterij met 13 punten uit 21 wedstrijden. De trainer voelt zich niet onrustig. 15 punten uit 22 wedstrijden heeft Excelsior. Er. En dan is er een gaatje, want VVV is aan het winnen geslagen. Er staat nu 16e met 19 punten en Nak moet nerveus worden. Hij heeft 22 punten uit 22 wedstrijden, maar staat daar al een tijd op en staat dus op de 15e plaats nog wel veilig. Maar op drie punten nu VVV. Dan gaan we eens even naar de top 5. Ajax staat nu op 40 punten. Feyenoord op 41. Herenveen op 43. En AZ en PSV bleven op 45 staan. Allemaal na 22 wedstrijden. Maar 20 en 39, dus potentieel ook 22, 45... mee aan de kop zou kunnen komen Twente. En die spelen op dit moment, Twan, volgens mij nog? Ja, die spelen op dit moment nog. Frank Lilaert. 63 minuten onderweg en Twente staat voor met 1-0. Dus eh, praktisch gezien zou je kunnen zeggen, is het eh, zover. Maar eh, alleen moeten we nog een half uurtje voetballen. En het is niet gezegd dat Twente deze wedstrijd zomaar even gaat winnen. Want eh, Vitesse heeft veel balbezit. Zou alleen daar wat meer mee moeten doen. Wat meer kansen moeten creëren. Het komt veel te weinig in de buurt van Michailov. Op een manier dat, eh, t, dat je Twente een beetje nerveus krijgt. Ook nu, Butner niet bereikt. En dan kan Twente overnemen. Maar dat gaat echt op zijn 11-30 Als er niemand besluit bij Twente om te schakelen... En er is ook niemand die Shatli aanvalt. Kan hij rustig wachten aan de bal. Met wat hij nou eigenlijk wil gaan bedenken. En als hij dan niks kan bedenken. Dan legt hij hem terug op Wiskeroff. En die gooit hem dan de diepte in. Terwijl rechts van hem Cornelis er toch echt gewoon naast hem staat. bepaalt niet de beweging maakt om diep te gaan. En dus levert Wiskeroff eigenlijk indirect weer gewoon gemakkelijk in. Bij Vitesse. Dat nu een enorme fout maakt achterin. Callas levert zomaar in. En dan moet de jongen het afmaken. En dat doet hij. Een keurig stiftje over Veldhuis heen. Eén klein foutje van die jonge arme jonge Kalas, de Tsjech centrale verdediger bij Vitesse. En dan is die wedstrijd, vrees ik, voor de Arnhemmers wel gespeeld. Zo moest het natuurlijk gaan. Het was wachten op het ene foutje. Dat deed Twente eigenlijk al de hele tijd. En als het dan zo diep op de helft van Vitesse gebeurt dat er niemand meer kan ingrijpen nadat Kalas gewoon zijn voet of de bal onder zijn voet doorlaat gaan. En uh, Luc de Jong daar kort bij staat en uitstekend ingrijpt. En alweer zijn achtste treffer in de laatste vier wedstrijden maakt. Ja, dan kun je hem uh, gewoon die kans dus duidelijk niet geven. Luc de Jong zijn achttiende treffer ook alweer in deze competitie. Zet FC Twente op 2-0 in Gelderdoom tegen Vitesse. En ik vrees voor de Arnhemmers dat het nu gedaan is. Ja, en als Twente dus deze wedstrijd wint, komt het op 21 gespeeld 42 punten. Heeft dan nog een inhaalwedstrijd tegen de Graafschap te goed? En over de Graafschap gesproken? Ja, Tom, jij zei net, uh, Uldrink zit daar ja, rustig ja, op zijn gemak. Zij eh, zei die zelf. Die zelf. Zei die zelf ja. uh, directie en de raad van commissarissen van de Graafschap hebben... in goed overleg met Andrins Uldrink... zojuist besloten de samenwerking per direct te beëindigen. Alle partijen delen de mening dat dit besluit het meest perspectief biedt... om de vastgestelde doelstelling, behoud van het Eredivisieschap, veilig te stellen. De komende dagen gaat de Graafschap beslissen hoe de werkzaamheden van Andries Uldrink... worden ingevuld. was allemaal te lezen op de website van de Graafschap Uldrink... en de Graafschap dus per direct uit elkaar. Het was ook de dag van het schaatsen. Een wereldkampioen, bij de vrouwen, Irene Wüst, en bij de mannen, Sven Kramer... en hun coach, de dvm coach Gerard Kemkers, is een trotsman. Het is een beetje surreëel eigenlijk, het... Uh... Dit soort weekenden zijn natuurlijk uh, hartstikke uniek. En uh, die geniet ik intens van binnen op dit moment. Het is uh, van binnen erg veel blijdschap, erg veel. Ja, want ik moet goed nadenken, heb je dit alles meegemaakt? Eén bij de mannen, één bij de vrouwen en de tweede plaats bij de mannen? Oh nee, dat niet. Nee. Nee, nee, nee. nee dat, is, uh, dat is een unieke combinatie, ja. ja want jij begon al met uh, ja te schudden. Ja, en de dubbel hadden we al een keer gehad. Maar, uh, maar er zit meer bij. Hier zit uh, een, een, een, een mooi zilveren randje omheen, ja. Wat maakt het kampioenschap voor jou uh, mooi? Ja, ja dat, is, dat is geen vraag natuurlijk. Winnen wel. Ja, winnen maakt het natuurlijk mooi. Zo simpel is het gewoon. En,. Uh, uh, beide toernooien kwamen natuurlijk niet op zijn gemakkelijkst. Kijk, uh, Sven heeft een voorgeschiedenis. Uh, Jan knokt voor wat hij waard is. En iedereen wint hem waren op de lange afstanden. En laat zien dat ze daar een stap gemaakt heeft. En dat, ja, dat. dat ja, de laatste vijf kilometer van iedereen is natuurlijk fantastisch. Uh, de vijf kilometer van de jongens van gisteren was. Wereld, dat was topsport, puur zang. Dat was genieten van alle kanten. En dat heb ik ook van iedereen teruggehoord, dat, dat het zo mooi was. Iedereen stond met een O en een ha aan de kant. Wie is dan iedereen? Van wie hoor je dat? Ja, nou ja, de telefoon, sms. Maar vooral ook heel veel mensen hier. Collega's, schaatscoaches, schaatsers. Iedereen stond met open ogen te kijken. En, en dan heb je iets unieks gedaan. Ja, en dan stijg jij ook een beetje? Ja, ik stijg altijd in de schaduw. Maar ik kan, ik kan niet ontkennen dat... Uh... Ik kan niet ontkennen dat het een goed gevoel is en dat ik echt wel even zin heb om dit te vieren, ja. Want eigenlijk is het dus wat ik net vroeg van uh, mijn vraag, waar jij dacht van dat is geen vraag. De manier waarop is dus erg mooi geweest. Ja, nou ja, goed, meestal is het zo natuurlijk als je een titel wint. Daar zit altijd iets unieks in. Tenminste, de jongens en meiden waar ik mee gewerkt heb, die kiezen altijd voor de aanval. En, en, en geven een toernooi altijd een extra stuk glans. En dat is ook dit weekend weer gebeurd. Het is ontzettend geknokt en er zijn echt unieke dingen uh, laten zien. En, en ze hebben weer grenzen verlegd voor zichzelf. Uh, en dat is mooi, ze hebben zich ook boven het veld uitgetrokken. En, ja, dat maakt dit een speciaal toernooi. En dan iets anders. Uh, in de weken voorafgaand. Ja, dan komt Kramer met een uitspraak en Blokhuis komt met een uitspraak. Over van, wat gaan we volgend jaar doen? Misschien wel weg bij TVM. Wat gaat er volgend jaar gebeuren volgens jou? Ah, weet je, het antwoord is voor mij heel kort en heel krachtig. Ik ben hoofdcoach van deze ploeg. Ik ben verantwoordelijk voor het presteren van nu. En uh, ik zet dus het presteren van nu centraal. Alle andere dingen schuif ik langs me heen, vind ik echt niet belangrijk. De missie is toch belangrijk, wat er volgend jaar gaat gebeuren? Voor jou ook? Nee, vind ik niet belangrijk. Ik vind het op dit moment belangrijk. We zitten midden in een seizoen. Dit weekend was belangrijk. Hier wilde ik naartoe. Ik wilde zoveel mogelijk rust... ...in de tent om ervoor te zorgen dat we ook dit weekend kunnen doen wat we konden doen. Ik wist dat we goed waren. Ik wist dat we alle kansen hadden op twee titels en op veel podiumplekken. En uh, daar wil ik geen ruis op hebben. En uh, ook, ook, ook de komende weken. Kijk, de, de business side, uh, de, het zakelijke kant van, van, van schaatsen. Het afsluiten met contracten, dat soort dingen meer. Gaat altijd met rumoer gepaard. Het is gewoon normaal, dat gaat nooit makkelijk. Dat is altijd een gevechtje linksom en rechtsom. En ik wil rust in de tent, want ik wil nu presteren. Dat is het enige wat ik wil. En dat bewaak ik, dat is mijn taak. En wat er dan in de komende weken nog allemaal aan contracten afgesproken wordt. Dat zien we wel op ons afkomen. Gerard Kemker zei dat tegen Bert Mauring, die het hem ongetwijfeld nog eens zelf vragen in de komende week. En wij gaan uh, langzaamaan richting de klok van zes uur. Dan gaan we even kijken daar in Arnhem, de Gelderdoom. Vitesse, FC Twente, stil geworden waarschijnlijk, hè, Frank Wielaard? Op één vakje na, daar staat een heel clubje Twente supporters bij elkaar. Die zijn wel druk aanwezig. De rest kijkt lichtelijk verontwaardigd toe naar uh, uh, vooral hun eigen ploeg. Vitesse, die dus met 2-0 achter staat tegen FC Twente. Twente doet dus wel gewoon in de top vijf wat je van ze mag verwachten. Ook na een Europese avontuur winnen bij Vitesse. Ook al is de tijd nog niet helemaal verstreken. Er zijn nog 21 minuten officiële speeltijd. Maar bij Vitesse bespeur ik niet echt de absolute wil om er nog wat van te maken. Geen enkele druk op de bal. En de tegenstander... op het moment dat Twente de bal heeft... ze laten het gewoon allemaal gebeuren. Het is echt verbazingwekkend op de helft van Vitesse... hoe gemakkelijk een Twente-speler een bal kan aannemen... dan om zich heen kan kijken... en dan drie, vier opties om zich heen vindt... om de bal naartoe te spelen. En het is dat Twente... ook niet echt de drang naar voren heeft. Ook weet het gevoel heeft met deze 2-0. We zijn er eigenlijk wel zeker van. Ola John... probeert nu met een aardig steekballetje... de jong te bereiken, maar komt daar in de verste verte... niet in de buurt. Levert eigenlijk gewoon... zomaar in bij veld. En die gaat naar uh, Callas. Callas, de ongelukkige die de 2-0 eigenlijk inleiden door de bal uh, onder zijn voet te laten uh, gaan. Dat maakte een een, daarmee dus een enorme fout afgerond door uh, de Jong. Vitesse valt aan, maar het is plichtmatig. Zoals Vitesse eigenlijk de hele tweede helft, behalve op uh, de beginfase na... Uh, een beetje plichtmatig over het veld schuift. Zometeen gaat Havenaar er nog in komen. Die zal ongetwijfeld Boni gaan vervangen. En anders naast Boni in de ploeg komen. 20 minuten nog in Gelredoom. Vitesse, Twente en Twente soeverein op 2-0. De Nederlandse badmintonvrouwen hebben bij de Europese kampioenschappen voor landenteams de bronzen medaille veroverd. In de strijd om de derde plaats won Oranje voor eigen publiek in Amsterdam met 3-1 van Rusland. En daarmee komen ze een beetje aan het einde van deze uitzending van Langs de Lijn. Het vervolg van de wedstrijd tussen Vitesse en FC Twente krijgt u Zometeen in het uitgebreide 6 uur NOS-journaal. En daarna natuurlijk bij de collega's van de VPRO in Studio Itzerda. Daarmee komen we aan het einde van een 6 uur durende uitzending van Langs de Lijn. Opvallende Sportzondag natuurlijk omdat de koplopers Groningen en AZ, beide met, of PSV en AZ... beide met 3-0 ten onder gingen bij Groningen en Utrecht. Opvallend natuurlijk, of niet verrassend... dat Roger Federer uiteindelijk het toernooi in Rotterdam won. En dat we twee wereldkampioenen rijker zijn. Irene Wust en Sven Kramer bij het Allround. Schaatsen. Meer. Elver de Sport is er vanavond om 10 uur... met Robert Meeder langs de lijn. Ongetwijfeld veel over het voetbal, het tennis en zeker het schaatsen. Bedankt voor het luisteren en nog een zeer prettig avond. Inspection del desarrollo urbanistico-socialista Ciudad Caribia. Venezuela vereist de eerste socialistische stad van het land. Caribia City. President Hugo Chavez verzonnen het project voor arme Venezolanen. Op een dag vloog Chavez hier met een helikopter overheen. En hij zag die magelijke bergen. En hij vroeg zich af: waarom zouden we daar geen nieuwe stad bouwen? De eerste huizen zijn al bewoond.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 Geen vaste lijn, wel een vast nummer. Power to you. Vodafone. Vanavond in de tv-show Whitney Houston. Hoe kon het zo misgaan in het leven van een wereldster? Een verbijsterende reconstructie. En in Friesland zijn we thuis bij Elf voorzitter Wiebe Wieling. Hij maakte indruk. Het werd zelfs Wiebe voor president. Maar wat weten we eigenlijk van hem? Dat en een bijzondere ontmoeting in Parijs. In de tv-show vanavond 10 voor half tien. Nederland 1. Vodafone vast op mobiel.